In Groot-Brittannië zijn de stemlokalen geopend voor wat de spannendste verkiezingen in jaren beloven te worden. Ruim 44 miljoen Britten mogen hun stem uitbrengen tot vanavond 11 uur Nederlandse tijd. Geen van de partijen lijkt een absolute meerderheid te zullen halen. Dus de kans bestaat dat er voor het eerst sinds 1974 weer een coalitie gevormd gaat worden. Afgelopen 13 jaar was Labour aan de macht in Groot-Brittannië. Alle vliegvelden in Schotland en Ierland zijn weer open. Het vliegverkeer komt geleidelijk op gang. De aswolk van de IJslandse vulkaan die gisteren boven het gebied lag is naar het westen weggetrokken. Vanaf de luchthavens van Edinburgh en Dublin wordt sinds gisteravond alweer gevlogen. Voor de kust van Jemen heeft de Russische marine een olietanker bevrijd. Het schip was gisteren in de Golf van Aden gekaapt door Somalische piraten. Bij de bevrijdingsactie bleven de 23 bemanningsleden ongedeerd. Ze maken het volgens de Russische marine goed. Tien piraten zijn gearresteerd. Er zou er één zijn omgekomen bij de actie. De Russische tanker was met 86.000 ton olie op weg naar China. In Amsterdam beginnen de reinigingsdiensten vandaag aan een staking van een week. De reinigers staken voor een betere cao voor het gemeentepersoneel. Een uitzondering maken ze voor de Giro d'Italia die dit weekend in Amsterdam begint. Het parcours en de omgeving worden voorafgaand aan de drie etappes in de hoofdstad wel schoongemaakt. De politie in New York heeft de Robert Kennedy brug urenlang dichtgehouden omdat er een verdachte vrachtwagen was achtergelaten. Er kwam een sterke benzinelucht uit de truck. Een team bomexperts deed onderzoek maar vond geen explosieven. De chauffeur is nog steeds spoorloos. Afgelopen zaterdag werd op Times Square in New York een auto met explosieve stoffen achtergelaten. Het weer, op veel plaatsen zon, maar vanuit het oosten toenemende bewolking. Vanmiddag overal bewolkt bij 10 tot 13 graden. In Limburg en later ook in het oosten kan dan wat regen vallen. Dit was het NOS Journaal.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 En nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Zandvoort Dit is deel 2 van Goedemorgen Zandvoort van zaterdag 1 mei. Alle volgers leggen naar nee. En jij en, gaat uh, en alle luisteraars uh, weer welkom. Wat gaan we doen, uh, Don? Ja, we gaan uh, zometeen eerst een muziekje daar. Maar daarna gaan we praten met uh, een dorpsgenoot. Die. Uh,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 Van de je is er lente Ik vlos niet meer en raak geen tandenstoker aan Ook mijn tandenborstel laat ik rustig in mijn beker staal Ik eet alleen maar suikerzoet, ik snoep de hele dag maar raak Want dan heb ik snel een gaatje en een afspraak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 We het dan nog eerst in het dorp zelf, Zandvoort. En niet zoals hij door heel het land heen of zelfs nog in het buitenland. Want ja, ik heb nog mijn werk en dat is, eindigt pas volgend jaar. Dus ik moet ook nog een beetje stage lopen bij, bij Klaas. Mm -hmm. Over de dreil en zeilen van het dorp, zo'n roepen hoe dat allemaal...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 Moet je, moet je wel gaan inslaan hè? Een ja, uurtje uit gaan staan en meppen. <laughs> ja, en nou ja. zoals de kleding, je hebt uh, nu de zandvoortse kleding van de dorpsomroeper. Heb je die zelf moeten laten maken of gemaakt? Of? Nou, ik had voorheen uh, ben ik een aantal jaren ben ik lid geweest van de Wurf, Dan heb ik uh, gespeeld. Dus ik had zelf die uh, kledij had ik zelf ook al. Maar die uh, is m, ja, nagenoeg versleten. Dus daar kon ik eigenlijk niet meer mee uh, tevoorschijn komen. En deze heb ik dan toevallig even uh, van een, uh, iemand van de Wurf geleend. Dus oh, okay. ik zal nu zelf uh, erachteraan moeten gaan om een, uh, een andere een nieuw pak uh, te verkrijgen. Nou, mij ik moet te herinneren dat uh, Klaas wel eens af en toe werd vervangen door Bob Gansner. Ja. Ga je ook een reserveman uh, zoeken? Uh, nee, Want je gaat nee, bijvoorbeeld ik... wel eens met vakantie. Ja. En die is niet zo dichtbij ook.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 En uh, Wil je het goed doen, dan denk ik dat je dat ook uh, moet doen, want uh, het is gemaakt persoonlijk. Dan. Ja. ja. Het, het, kijk, je moet ook uh, proberen het publiek uh, te pakken met uh, met je uh, met je uh, roepen. Ja. Dat is duidelijk. We gaan het allemaal horen. Ja. Hoort, hoort, <lacht> hoort, <zegt> het, hoort. <lacht> en dan een beetje harder. Ja, dan nog meer. Dan de, de microfoon niet, ja. nee. <lacht>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 Van hout. Hij was man en en zo werd hij oud. Zijn hoed was te klein en zijn schoenen te groot. Hij was man een clown. maar nu is hij dood. Circus Rens, ter nee. inleiding van Circus Rigolo. Rigolo. Okay. Ja, al, al rustig Wim Peters. Nee. Ik ben wel voor Rens hoor, maar... Nee. Aan tafel, Wim Peters en de directeur van Circus Rigolo. Niet dan? Ja, wel. Ik, Ik heb OC. geen belastingpapieren gekregen. <laughs> belasting nog steeds. Ja. Hij zweeft. <laughs>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 Ja, vorig jaar wisten ze niet wat het was. Nee. En nu... Euh... Ja, ze hebben nu natuurlijk ook allemaal die filmbeelden op die DVD gezien van uh, Thijs Okkersen. Daar komt een stuk van het... Ja, huh? ja. nou ja, laten we, daar laten, we dan over... laten we het daar maar doen. Ja, ja. Ja. ja, vind ik goed. Vind ik ook wel goed. Ja. Ja. Ja, dus wel uh, ook, uh... Er zijn ook een stel die niet meedoen met die film. Rustig. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> nee, maar, maar, ja, maar door dat vorig jaar, er zijn ook veel mensen van vorig jaar die nu weer mee willen doen mm. en ook weer nieuwe erbij. Ja. Dus we hebben weer een heel ander programma, ook andere ja. acts, andere dingen. Kon je ze allemaal onderbrengen in de diverse acts? Jawel, jawel ja? Ja, ja. want het leuke is als je veel mensen hebt en zeggen nou we gaan acrobatiek doen. Ja. En dan kunnen er dan zomaar zes of acht of tien aan meedoen en mm. zo. Ja. ja, maar we hebben ook weer solisten die met uh, uh, uh, uh, ja, we alleen doen optreden. Al, al jaren, we doen het al jaren. Dus hm. zit natuurlijk een enorm stuk ervaring in van jaren dit doen op de nieuwmarkt onder andere ook. En vorig jaar dus hier en afgelopen jaar hebben we zelfs iets gedaan met een uh, Stadsdel Westenpark waar ook uh, 800 mensen op afkwamen en waar ook mensen uit het Westerpark mee ge, uh, nummers ingestudeerd hebben. Dus laat ik zeggen, uh, Dick heeft natuurlijk ervaring die al tientallen jaar is het. Ja, op de nieuwe markt doen we het al 13 jaar. Mm -hmm. Eigenlijk met dezelfde mensen. Ja. En 13 jaar doen we al een ander programma. Ik, een slapeloze nacht heb ik er vaak van. <laughs> Dit moeten we nou doen? Moeten we het nu weer doen? Nee, dat is echt ja. fantastisch. Ja, het ja. ene jaar zijn er wat meer dan ja. maar het andere jaar. Ik denk dat je zeker meer dan 30 mensen mee gaan doen. Ja, ja leuk. Ja. Ja, kun je wat namen noemen van prominenten uit Zandvoort die mee willen doen? Heer's zonder balien. andere tekort te doen. <laughs> wie? Hier is Berlin. Ja, nou, wie gaan er meedoen? Ja. Nou, in ieder geval. Lauwer ja. en Hardy weer. Ja, ja. De Boemerang. Café Harlequin. Ja. Uh, uh, uh, uh, zomaar mensen. Uh, uh, hoe heet hij die, die vorig jaar Boeienkoning was? Uh, uh, uh, hoe heet je nou, die? Van die bloemensaken op de hoek vroeger. Vader en zoon. Vader. vader. vader. vader, ja. vader? Oh, daar, ja. vader? Die was vorig jaar ja. Boeienkoning. Enorm succes. Uh, die gaat nu ook weer meedoen. Die heeft nog een half jaar... Uh, uh, Groter door het dorp gelopen als dat niet werkt. Vrijwilligers. Geboeid. Zo voelt hier zit die ja. doen weer mee. Wel Ik weet die namen nooit zo goed. Als ik zie, nee, nee. dan weet ik het weer. Nee. Maar, maar die, die doen weer mee. En ah. met een andere act weer en zo. Maar, maar o, het ook die wel die leuk ik heb vinden. nog een, een, een act gezien. Uh, ik geloof van Hilly Jansen met Duiven of zo. Ja, ja. Hilly doet ja, dit jaar ook weer mee. Mm -hmm. het, maar het zou wel als leuk zijn. Acten, uh, ga ik nog niet verklaren. Het zou ja. ook wel leuk zijn als bestuurders een keer zich zouden aanmelden. Ik zat net te denken als je moet wat Je Burgemeester als Nee, zou, nou, In de gemeenteraad heb je genoeg gemeente, he, Ja, maar nou, die avond is een ja. vergadering. Ja, ja, ja, ja, oh, dus ja. Ja. En die zeiden, ja, dan kunnen we niet. Ik zei, doe de vergadering dan wat eerder. Ja, maar <laughs> ik zeg, want het publiek voor jullie vergadering komt nu naar ons toe. Dus die er dus zijn er ook een of twee die... ...dan door de vergadering niet meedoen. Ja. ja, doe het dan op een andere avond. Ik zeg, maar nu kan het niet meer. Ik, ik heb nu... De mensen zijn gek op clowns. We hebben het jaren eerder gedaan, ...op het terrein Sterren de Zee... ...en toen deden we wel allerlei... ...prominente mensen hmm. mee. Van het bestuur onder de, maar ook mensen van de Skrie. Uh, dus het, het, het kan wel... ...en het, was, oh, het werd ook even erg even gewaardeerd. Ja. Wil Tatis heeft meegedaan... ...dus die ga ik toch nog even vragen. Want het was hartstikke leuk. Die heeft met mij het programma aan elkaar gesproken en gedaan. Oh ja, dat ja, is hartstikke spreekstelmeester. Dus ik kan nog even benaderen. Ja, maar uh, uh, ze zijn altijd welkom natuurlijk. Maar het, het, het, ja, moet je dus... Hè, ik vind het niet erg om ze achterna te lopen. Maar dan, ja, misschien, misschien ja. wel, misschien. Ja, je moet het wel weten natuurlijk. Ja, ja. Als, ze, als ze zich aanmelden, voor, ja, graag. mogen ze bij voorkeur zelf kiezen wat voor nummer dat is? Nee, dat kan ook niet. Ik heb nu al een heleboel nummers, ze zijn al klaar. Maar geef je ook hulp? Ja, natuurlijk. Het kan niet zo zijn als zij, want dan heb je misschien zes clowns en voor de rest niks. Want mensen denken dat clowns zijn altijd ongeveer het makkelijkste is wat er is, maar dat is er niet. Dus hij bepaalt, dik bepaalt, welke nummers meedoen en welke mensen zitten voor ja, dan krijg je de uitvoering. Wordt daar ook hulp bij gegeven? Ja, tuurlijk, ja. Als je acrobatiek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 Fantastisch mooi eruit zien. En oh, we doen wat meer trapeze dit jaar hoor. Dan zeg ik, ja, we moeten nu weer wat anders bedenken. Nou, en dan, oh, dan moet je mij weer hebben zeker, hè? zo gaat het dan ja, hoor, ja. Ja, kijk, het, is, het is oorspronkelijk Ja, kijk, het is oorspronkelijk ontstaan uit de Hartjesdagen. En toen dachten we, van, nou, doen circus. Moet maar, je even uitleggen aan wat is de luisteraar wat een Hartjesdagen is? Niet de Amsterdammers weten. Ja, de Hartjesdagen, daar kan ik een hele uitzending over volpraten. Maar in ieder geval een feest op de Sindijk. Ja. Dat ik dertien jaar geleden ook begonnen ben. Ja, Hartjesdagen.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 Dus als je.. Vier ja. maar dan zitten er vier jaar. Nee, niet weinig. meer. Wij zitten er echt vier niet meer. Maar het leuke is, die doen dan allemaal mee. Ja. Maar die zijn altijd zeer, wat zou ik maar, zeggen? Die... Ook de wethouders doen mee. En bijvoorbeeld Nelly Vrijda doet mee. Ja. Uh, Elsie Ping uh, heeft meegedaan. Veel, veel mensen, want ja. het is heel belangrijk eigenlijk voor ze om mee te doen. Het is dus een eer om mee te doen. Ja, ja een eer, ja, ja, maar, maar ook ja. voor hunzelf om ja, zich te profileren. Want als ze het niet doen, dan worden ze een beetje flauw gevonden, ja. snap je. Dus dat, dat ah, voelen ja, ze zich heel goed aan. Voelen ze heel goed aan. Doen maar Zwaar gaat dat ook in zand, zand voorspelen, nog? denk je? Ja, he? gaat het ook in, in zand voorspelen? Ja, er op, ook, is ruimte voor. zijn oh, Ja, nee, kijk, het gaat er natuurlijk om. Uh, dat, gaat heus wel, dat gaat heus wel komen een keer. Het is nu de tweede keer en nu doen er dus alweer meer mensen mee. En uh, de, de volgende keer zegt iemand: Nou, je moet ook meedoen, zo gaat het. Het, het ontwikkelt zich. Ja. En dan komt er na zeven jaar, net als in een huwelijk, zeg maar, een moeilijke periode, en dan ja. ga ik weer zeven jaar verder. Ja, er zijn nu ook voorverkoopadressen die. die mogen wij voorverkopen zo? Dat, dat was vorig jaar niet.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 koop even kaartjes nu dan nee dat komt helemaal goed we komen gewoon dat, we, we, we, we, goed, dat, ja. komen zeker zeker we hebben een ervaringsdeskundige Pieter Jouister die zegt dat hij mee heeft gedaan Pieter, Pieter heeft het? toen wij voor het ja is zijn is zijn zij deden een, hij deed een nummer met CDA met Peter Ingersen ja. en met Gert Tonen als spreekstelmeester en jullie hadden het nummer met een appel op het hoofd. Ja, Tell ontel. Dat is echt een plaats van 82. of 84 was dat. Ja, in die periode, vorige eeuw. de sterren er zeven. Ja, dat was heel erg leuk. Maar Pieter deed toen mee, Gerton deed mee. En de was leuk. Dat in dorp. Nee, hij was wel bekend, anders hebben we hem niet gevraagd. Nou, je kan niet zeggen. En trouwens, de directeur van Bouwers deed toen mee. De directeur van Squee deed mee. Eigenlijk is een beetje failliet gaan. Die later failliet is. Of wethouder geworden. Nee, maar nog nou, we Het, we, ja, ja, maar het ja. was een feest. Het was echt een feest. Nu ook. Ja, dat ja. deden we toen twee dagen achter elkaar. We, uh, ja. Zaterdagavond en zondagmiddag. dat ja, was zo gek. En man. dat was toen de tijd voor Amnesty uh, International. Ja, Amnesty. Ja. En toen hebben uh, we geld overgegeven. We hebben dat geld ja. op zondag. Het was toen nog, geloof ik, iets van 15.000 gulden of zo. Ja, overhandig. Overhandigd. En nou, daar hebben we er nooit meer wat van gehoord. Ja. <laughs> Kijk, verdankje. Niets. Nee, helemaal niks. Nee, nee, nee, nee. niets. Nee. Helemaal niets. Je weet zeker dat ze. Van uh, Amnesty waren. Ja, ja, ik, ik, ik, ik weet nog waar die man woont. Ik zeg het niet nu. Maar hij, is, hij is gaan verhuizen. Ja. Oké, okay. in ieder geval, jullie programma is compleet. Is ja, we, we altijd, als mensen nog mee willen doen, ja, kunnen ze ja, altijd nog mee. Als, als de burgemeester komt, dan zijn we wel. Nee, die komt niet. Nou ja, goed, ik zeg maar wat. Ja, nee, die heeft keurig afgeld. Oké, goed. Iedereen ideeën. die mee wil doen, mag nog meedoen. En, en we hebben altijd nog wel acts over. En, en dat is prima. We hebben er al een man of dertig.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 Dus dat is, uh... ja kijk weet je we, we hebben ook wel vaak uh, mensen zeggen van kunnen die kinderen niet meedoen bij het volwassen uh, gebeuren ja. en dat willen, we, de, dat willen we niet want uh, uh, we willen dat graag gescheiden houden anders, dan, anders wordt het prominente gebeuren al, weer anders als dat het uh, als kinderen erbij zijn, dat doen we in, op de nieuwe markt ook niet nee, het, het kan we niet. willen dat graag gescheiden houden ja. nou, nou, waar, huh? ja. waar staat de tent? kijk eens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 ja, ik Over. zie uh, voorko Café Eet Café de voorkoopadressen Café Hardelekijn, eetcafé De Boemerang en restaurant Laurel Hardy. Ja. Naast de plekken die jullie al genoemd ja. hebben. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Jongens, heel veel succes. Ja. Dankjewel. En ik en hoop en, dat het weer een schitterende voorstelling wordt. Ja, dat, nee, dat wordt het wel En dat het rondzoomt in het dorp weer. Dan, hè? Ja, dat, ja, ja moeten nee, maar dat, dat gaat ook vanzelf gebeuren. <laughs> dat ligt oh, dan kun je altijd komen vertellen hoe het afgelopen is. <laughs> ja, ja, Worden we toch uitgenodigd? Ja, je kan hier niet zomaar binnenlopen en zeggen: Van ik wil wat zeggen. Nou, soms, ja, sommige wel, mensen proberen dat dan. Ah, okay. Ja, ja, ja <laughs> oké. Okay. Hey, bedankt. bedankt voor jullie okay, komst. Oké, okay, jullie ook bedankt. Een oceaan van verdriet vraagt om meer dan een lied.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 Ik zal niet ontkennen dat het lekker gaat, verdien goed mijn brood. Ik zal niet doen alsof ik beter dan een ander ben, dat ik... Een kleine storing in de muziek. Oké.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 Het comité bestaat op dit moment uit. Of stichting is, daar, ik, is het eigenlijk. En, okay. en, en de voorzitter Ik probeer komst. het altijd te vermijden. Want, ja. Als je net zes keer snel zegt. Het is de Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort. Precies. Pardon? Helemaal vol. Juist, ja. ja, dat bedoel ik. Uh, omdat heel veel mensen denken dat wij ook 4 mei uh, mee uh, helpen. Dat is daarom, het was vroeger het Oranje Comité. Toen ja. is het dus Stichting geworden. Omdat viering en 4 uh, vier mei is dus herdenking en geen viering. Daarom zit dat woordje er eigenlijk tussen. Ja. Uh, Negen leden zitten er.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 De Vossenjacht, je noemde hem al. Ja, ik wil dan even toch wel Astrid tomaat maat even roepen, want zij is namelijk van de Vossenjacht en ze is inmiddels binnengekomen. Astrid... Nee, oh, iemand het er niet zei toe toe toe toe. bij als Astrid is komt eraan. Oh sorry. Nee, nee, nee, nee. Iemand zei bij Astrid komt eraan, maar dan zeggen. mag jij de vos. Oh, dan mag ik de vos. Nee, de de vosje van de, de oudere middag. Sorry. <laughs> zorg ik voor de plaatsvervangende Astrid. Um, kan je een beetje hoger praten? Ja. Uh, hoger praten. Nou, dat wordt wel heel lastig. <laughs> dus uh, <laughs> hebben we vanaf, allemaal een beetje zwaar ja, stem van gisteren. Nee, vanaf uh, vanaf half elf uh, op het uh, op het kerkplein uh, begint de vosjacht. Hele leuke activiteit in het centrum van Zandvoort waar uh, en dit jaar met het thema Disney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 Uh, en ik denk dat er dit jaar ook zo'n 15 vossen in het ja. dorp rondlopen. Ja. 15 vossen? Ja. Nog herten ook, of niet? Uh, nou je ja, wa waarschijnlijk niet. met 15 vossen wat minder herten. <laughs> dus uh, ja, ik zou zeggen, een, een leuke activiteit. Deelname is gratis. Dus vanaf half elf inschrijven en dan lekker door het dorp op zoek naar de, naar de Disney figuren.